Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Amerika bezorgt na zware aanslagen Syrië. André Kuipers aangekomen bij ruimtestation. En Volkswagen zet rem op mail naar personeel. De Verenigde Staten hopen dat het werk van de waarnemers van de Arabische Liga in Syrië... niet wordt gehinderd door de bloedige aanslagen van vanochtend. In de hoofdstad Damascus ontplofte kort na elkaar twee zware autobommen... waarbij zeker veertig doden vielen. De waarnemers zijn in Syrië om schendingen van de mensenrechten te onderzoeken. In Syrië is al negen maanden een opstand aan de gang tegen president Assad. De Arabische Liga wil dat het regime van Assad stopt... met het bloedig neerslaan van de demonstraties. Het geweld heeft al aan duizenden mensen het leven gekost. Het is de eerste keer dat er berichten uit Syrië komen... over zulke zware aanslagen.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 Havel was mede verantwoordelijk voor de val van het communisme... in het toenmalige Tsjechoslowakije. De soyuz raket met André Kuipers aan boord... is even voor half vijf gekoppeld aan het ruimtestation ISS. Eergisteren gisteren werd hij samen met twee andere bemanningsleden gelanceerd. Er worden nu voorbereidingen getroffen voordat het luik wordt geopend. Dat is naar verwachting rond zeven uur vanavond. Dan zweeft Kuipers samen met de twee anderen het ISS binnen.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 Minister Schippers raadt vrouwen met borstimplantaten van de bedrijven PIP en M-implants aan naar hun kliniek of specialist te gaan. Het gaat waarschijnlijk om zo'n duizend vrouwen. De minister zegt dat er geen reden is tot paniek. De inspectie voor de gezondheidszorg deed vorig jaar ook al zo'n oproep en de handel in deze implantaten is in Nederland sinds vorig jaar verboden. Schippers reageert op berichten uit Frankrijk waar vrouwen worden opgeroepen bepaalde typen implantaten te laten verwijderen.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele avond. Het is vrijdag 23 december. Het is de laatste dag van het aviodroom en we waren erbij. En Frankrijk maakt zich druk over Beckham en over Turkije. Het gaat van kwaad tot erger, de ruzie tussen Turkije en Frankrijk... over de Armeense kwestie. Gisteren verbrak Turkije de diplomatieke banden met Frankrijk... nadat het Franse parlement een wetsvoorstel had aangenomen. Daarin staat dat het ontkennen van de genocide op de Armeniërs... begin vorige eeuw door de Turken strafbaar is. Vandaag deed de Turkse premier Erdogan er een schepje bovenop... door de Franse president Sarkozy persoonlijk aan te vallen. Er, Fransa Franse zijn Sarkozy... Frankrijk vermoordde in de vorige eeuw 15% van de Algerijnse bevolking. En als meneer Sarkozy zich dat niet kan herinneren... dan moet hij het maar eens aan zijn vader vragen. Die was er als soldaat van het Franse Vreemdelingenlegioen namelijk bij. Bernard Bouwman, onze correspondent in Turkije. Bernard, dat is nogal wat, wat Erdogan uh, daar zegt. Ja, dat is keihard... En ik zou je zeggen, zijn minister van Buitenlandse Zaken... die heeft zich ook niet onbetuigd gelaten... want die heeft gezegd... al diegenen die in Frankrijk gestemd hebben voor dat wetsvoorstel... die zijn eigenlijk helemaal niet anders dan al die dictatoren uit het Midden-Oosten... die uh, verdreven zijn de afgelopen tijd. Want, zegt hij, ook zij leggen op aan het volk... Hoe het volk moet denken. En ik zou je zeggen, Erdogan die staat bekend om zijn uitvallen... en om zijn emotionele opmerkingen. Maar die minister van Buitenlandse Zaken... dat is een heel bedachtzame, vriendelijke, kalme man. Nou ja, als die zo, ook zo dingen gaat zeggen... Uh, ja, dan is de stemming toch uh, erg uh, woedend in Turkije. Is het alleen een politiek, uh, uh, laat we zeggen, woedende stemming? Of zijn ze dus alleen politiek over het kookpunt? Of leeft dat breder? Nou, het leeft veel breder, want ik zou je zeggen, ik heb voor mij op de computer heb ik een uh, Facebookpagina die heet Boycott França, dus uh, Boycott Frankrijk. En uh, daar is al een embleempje, staat daarbij, een Franse vlag waar meet in Frans op staat, met een grote streep doorheen. Op die webpagina, op die Facebookpagina... zie je ook een hele lijst staan van Franse merken. En uh, langzaam maar zeker begint toch wel... een soort van consumentenboycott vorm te krijgen in Turkije. En je leest eigenlijk overal op sociale websites... of sociale sites uh, in, op, op het internet... dat heel veel Turken gewoon even geen zin hebben... om Franse producten te kopen. Ja, zijn er trouwens veel uh, Franse producten bij jou in Turkije verkrijgbaar dan? Nou, ik mag geen reclame maken, maar ik heb hier een hele lijst vol me staan, kan, zal ik je zeggen. Uh, de R van een bekend automerk, de D van een bekend parfummerk en de P van een bekend kledingmerk. Nou, je mag er zelf invullen, maar het zijn er heel veel. Ja, er wordt dus behoorlijk wat uh, zaken gedaan uh, die kant op uh, door de Fransen. Maar is er dan niemand die in Turkije zegt van jongens, zullen we het een beetje uh, rustiger aan doen? Nou, die zijn er wel. En heel interessant genoeg, voordat die, uh, dat wetsvoorstel werd aangenomen, toen zei uh, de vereniging van werkgevers, Tusiab in uh, Turkije, die zei, laten we kalm aandoen om jouw woorden te gebruiken, laten we nou echt niet helemaal uh, uh, losgaan. Dat hebben ze gezegd voordat het wetsvoorstel werd aangenomen. Ik heb net nog de hele tijd het hele web zitten bekijken... om te kijken of ze nadat het voorstel werd aangenomen nog wat hebben gezegd. Maar die zijn stilgevallen. En dat lijkt er misschien toch wel op te wijzen... dat de woed in Turkije heel erg groot is. En dat die werkgevers, die natuurlijk eigenlijk helemaal geen boycott willen... en die helemaal geen ruzie met Frankrijk willen... omdat ze gewoon zaken met Frankrijk willen doen... dat die zich gewoon even stilhouden... omdat ze denken van ja, wat wij ook zeggen, de woede is te groot. Straks gaat die woede zich tegen ons. Als we tot kalmheid oproepen. Dankjewel, Bernard Bouwman vanuit Istanbul. D66-leider Alexander Pechtold wil een nieuw onderzoek naar de betrokkenheid van Prins Bernard bij de Lockheed-affaire. Prins zou in de jaren 70 ruim een miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen van de Amerikaanse vliegtuigbouwen. Nu aan de lijn. Goedenavond, meneer Pechtold. Goedenavond. Waarom wilt u eigenlijk dat nieuwe onderzoek? Nou, het gaat me niet zozeer om het hele onderzoek nog eens over te doen. Want ja, de prins is inmiddels uh, overleden. Waar het mij om gaat is hoe is eigenlijk de, archief, de archivering van dat hele onderzoek. Uh, wat ooit gedaan is door een commissie Hoe is dat nou eigenlijk. Uh, uh, in, in, in, hoe heeft dat. Ja, uh, uh, hoe, waar, waar zijn eigenlijk die archieven? Dat, dat is wat ik me afvraag. U bent bang dat er stukken missen? Ja, er is een, een boek verschenen van de van meneer Aalders uh, en die heeft al vaker onderzoek gedaan. En in dat boek uh, ja, blijkt dat delen van uh, het onderzoek van de, van de commissie Donner, die dat toen gedaan heeft, uh, nog steeds uh, niet openbaar zijn. en Zelfs tot 2050 achter slot en grendel zitten. Uh, en ik wil in de eerste plaats eens weten waarom, uh, ja, anders dan de normale archiefwet, deze uh, onderzoeken uh, zo lang op zich laten wachten. Ja. Wie moet dat onderzoek dan trouwens uh, gaan doen? Nou, het liefst heb ik gewoon dat we, en dat is al eerder gebeurd in de jaren negentig... mijn voorganger Dietrich is daar met uh, collega Kalsbeek toen van de PvdA begonnen dat we dat Koninklijk Huisarchief nou eens een keer een normale status gaan geven. En of het is een privéarchief, maar dan horen vind ik dit soort documenten er niet in. Uh, of het is een archief waar de normale archiefwet voor geldt. En dan vind ik dus, uh, ja, openbaring in 2050 veel te laat. Dus dat wil ik eerst van de minister-president weten. En misschien moet het zover komen dat een kleine onderzoekscommissie van historici nog eens even kijken naar wat is er nou precies gebeurd en waarom zijn delen zoals anders beweert, uh, van dat onderzoek uh, niet openbaar gemaakt? Ja, maar het ligt natuurlijk wel gevoelig, um, want op het moment dat als het klopt, he, inderdaad, dat de delen er niet van openbaar zijn gemaakt, dan is daar een reden voor en die kan wel uh, ja, zeer bijzonder zijn, laat ik het zo zeggen, uh, om een reden zijn voor de premier en het kabinet om daar niks over te zeggen. Ja, nou ja, dat, dat, daar moeten ze de Kamer dan maar van overtuigen. Kijk, uh, het was bijna een constitutionele crisis uh, toen uh, Prins Bernhard bleek niet eenmaal, maar meerdere malen toch uh, met Lockheed uh, nou ja, in, uh, in een duister gebied te zijn terechtgekomen. Uh, dus het is voor de geschiedschrijving goed, maar het is ook goed voor de parlementaire democratie uh, om precies te weten wat voor stukken uh, worden nou op welke manier gearchiveerd. En ik vind dat het bewustzijn daarvan eigenlijk door dit soort... Uh, publicaties alleen maar weer vergroot wordt. Ja en daarbij maakt het niks uit dat de prins inderdaad ondertussen is overleden. Nee, want we kunnen er nog steeds van leren. Uh, we hebben uh, gezien dat het, het Koninklijk Huisarchief nog steeds een bijzondere status heeft, waar eigenlijk alleen historici uh, op voorspraak van, uh, van, ja, van de koningin zelf in mogen uh, kijken. Daarmee is de controle van hun onderzoek eigenlijk uh, slecht. Uh, dus ik pleit er al langer voor dat we dat normaliseren, maar ik vind eigenlijk uh, de Lockheed Affaire en de bevindingen die uh, de historicus alders daarover heeft gedaan, eigenlijk een mooie aangelegenheid om om dit maar weer eens bij de premier voor te leggen. Ja, eigenlijk wilt u het hele debat uh, daarover starten... zodat er niet die uitzonderingspositie blijft voor het archief van het Koninklijk Huis. Nou ja, ik vind een Koninklijk Huisarchief, daar horen wat mij betreft de schooldiploma's, de vakantiefoto's en al dat soort dingen in. Uh, maar dat is dan ook aan zelf om te kijken, wat wil je ervan vernietigen, wat wil je bewaren. Maar alles wat met de staat te maken heeft, en dat vind ik een onderzoek naar uh, een prinsgemaal, die uh, is omgekocht. Uh, dat vind ik hoort niet in een privéarchief, dat hoort in een, in, in, in, uh, onder de normale archiefwet, die, uh, die geldt. En dat betekent ook dat je dan zelf gaat over je verjaringstermijnen als overheid en niet gebonden bent aan uh, wat, wat nu blijkt, uh, 2050. Ik bedoel, dat is wel heel lang in de toekomst. Nou, wanneer verwacht u antwoord van de premier? Nou, ik gun hem zijn kerstdagen. Dat uh, <laughs> scheelt. <is> <laughs> en uh, het zal niet weglopen. Dus ik verwacht dat hij in januari, uh, ik heb een reeks vragen gesteld... dat hij daarop antwoordt. We gaan het op zorgvuldig, wat mij betreft, uh, zonder harperigheid behandelen. Ja, zorgvuldigheid gaat boven de snelheid uh, in dit ja. geval. Meneer Pechthold, ik dank u wel en fijne dagen. Graag gedaan. Dag u selden. Straks veel bezoekers op de laatste dag van het Luchtvaartmuseum HVO Droom. Verkeer, er is niet veel verkeersinformatie. Deze laatste vrijdag voor de kerst het is lekker doorrijden op weg naar huis, onder niet met boodschappen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Buitenlandse studenten die in Nederland studeren... blijven na hun studie maar zelden in Nederland om hier ook te komen werken. En dat is jammer, vindt het Nuffik, Want zo profiteert de Nederlandse economie niet van al die studenten. Nuffic zet zich in voor de internationalisering... van het hoger onderwijs in Nederland. Verslaggever, Gary van Pinksteren sprak met een Indonesische studente die twijfelt of ze hier na haar studie wil blijven. Hi, hi. Uh, my name is Trini Andriani Trasnaulan. I'm coming from Indonesia. Yeah. And do you know some Dutch? Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. vragen <laughs> En je studeert hier International Communication Management, en dat is, een, dat is in het Engels, hè? Het is een Engels cursus, niet? Ja, het is yeah, it? yeah, international class. Ik, yeah. ik hoorde je net je vader bellen. Wil je vader graag dat je terugkomt naar Indonesië? Um, before I came here, my Auntie asking me about also. Mijn ouders die zeggen, je moet doen wat je wil. Je mag gerust in Europa blijven. Als je hier in Nederland een baan krijgt, doe dat dan. Maar ik heb ook met mijn tante gesproken. En die zegt van, ja, maar je ouders worden wel ouder. Zou je dat nou zeker wel doen? Daar ben ik over gaan nadenken. En het zou dus wel een hele mooie baan moeten zijn. eerder dat ik dat zou overwegen. En dan nog. I'm also about my family, my parents. Heb je hier al geprobeerd om te solliciteren? Um, Niet maar... But... Um, many of Indonesian friends. Ik hoor van mijn vrienden die hier wel van de universiteit afkomen... Indonesische vrienden, dat als ze dan gaan solliciteren... want ze krijgen een jaar de tijd na het afstuderen om te zoeken... dat ze dan telkens worden afgewezen omdat ze geen Nederlands spreken. En die vrienden uh, gaan dus over het algemeen terug naar Indonesië. Mevrouw Hanneke Tekens, u bent lid van de directieraad van het NUFIC. De algemeen directeur van het NUFIC heeft vandaag gezegd... dat het goed zou zijn om meer gebruik te maken... van buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren. Hoe ziet het Nuffik dat precies voor zich? Ik denk dat het belangrijk is dat we ons realiseren... dat als studenten in Nederland hebben gestudeerd en afgestudeerd zijn... het goed zou zijn als zij nog een tijdje in Nederland zouden kunnen blijven... om hier werkervaring op te doen. Want zijn het ook nou precies de mensen die wij nodig hebben... voor onze kenniseconomie? Zijn het mensen die wij in Nederland zelf niet hebben... Precies, dat is het probleem. Heel veel van de studenten waarvan we zeggen... het zou goed zijn als ze een tijdje in Nederland ook zouden komen werken... zijn uh, die studierichtingen en dus ook die afgestudeerden... waar Nederland een groot gebrek aan heeft. Dat zijn de, de beta-studies, dat zijn de mensen in de uh, ICT. Uh, het zijn ja, vooral ook de, de technische uh, vakken. En uh, het is voor de vernieuwing in die... Kennisgebieden, dus heel belangrijk dat we ook aangesloten zijn op internationale netwerken. Het gaat dus niet alleen om tekorten, maar het gaat ook om de internationale netwerken. En waarom blijven die studenten dan niet of niet graag in Nederland? Ja, een punt is toch dat uh, Nederland bij het aantrekkelijk maken van het hoger onderwijs zich heel erg gericht heeft op Engelstaligheid. En als je hier wil werken, ja, in Nederland wordt Nederlands gesproken. En dat betekent toch dat studenten dan wat minder geïntegreerd zijn uh, omdat ze die Nederlandse taal niet beheersen. Hoe kan je dat nou oplossen? Ik pleit er niet voor dat die studie weer in het Nederlands wordt aangeboden... bij buitenlandse studenten. Maar dat er toch mogelijkheid is om Nederlands te leren... en om meer in contact te komen met de Nederlandse cultuur. Een reportage was van Gary van Pinksteren. Om vier uur vanmiddag sloten de deuren. Als er geen nieuwe geldschieten gevonden kan worden... Sloten ze zelfs voor het laatst. Luchtvaartmuseum Aviodrom in Lelystad is failliet. De directeur en de curator hopen nog op een doorstart. Maar veel bezoekers grepen vandaag voor de zekerheid de laatste kans... om die oude vliegtuigen te zien. Er kwamen vandaag vier keer zoveel mensen als normaal op het museum af. De reportage is van Matthijs van der Wiel. U komt ook nog voor de laatste keren de propeller strelen. Ik kwam voor de laatste keer hier kijken, ja. Zie je die propeller aanraken. Is dat niet een jeugdroom? Of... Alsof het een mooie vrouw was. Nou, het is wel verschillend, maar ik vind het wel heel mooi. Ja. Ja. Jarenlang waren er structureel te weinig bezoekers... Maar vanochtend staan ze in de rij om binnen te komen. Je krijgt nu allemaal mensen die uh, hun medeleven komen betuigen. Is wel een het lijkt wel een condolianse hier. Het <laughs> lijkt wel een condolianse. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Dank wel. U bent hier bekend? Nee hoor. Nee. Opvallend veel mensen die voor het ja, ja, eerst ja, ja. ja, ja, hier komen. Ja, meneer, ja, ja. even uw uitleg geven. Ja, geweldig, ja. dank u wel. Dit is de eerste keer, in mijn ja, laatste kant. Elke keer denk ik van ik moet erheen.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 ja, de laatste strohalm, daar houden we ons aan vast. Wat moet je straks met al die tijd? Dat vraagt mijn vrouw zich ook af. <laughs> dat is uh, mijn uh, laatste dag. Is het ja, dat, ja, oké. Okay. Uh, nou, dat dan, uh, veel dank voor jouw inzet. Succes, Succes verder. Er komt net een uh, werknemer in een geel hesje. De curator bedanken voor de moeite, want het is zijn laatste dag. En dan zeg ik vervolgens, het is mogelijk niet de laatste dag... omdat we ook vanochtend weer gesproken hebben met mensen die zeggen van... het mag niet zo zijn dat zo'n mooi museum als a Droom verdwijnt. U heeft nog potentiële overnamekandidaten? Er zijn mensen die bereid zijn om financieel te helpen. Bert van Apeldoorn is de curator, door de rechter aangesteld... om hier het faillissement te begeleiden. Ja, waar bent u nou mee bezig? Een koper zoeken of hier de boel onttakelen? Wij zijn op zoek nog naar kopers, met name financiers voor het vastbeleid... En wij zijn op dit moment ook bezig met de veiling op de tuigen. Uh, opdat, uh, als het uh, helaas niet zou mogen lukken dat uh, de collectie uh, eind januari, begin februari uh, geveild gaat worden. Wie koopt er nou een oud vliegtuig? Het zal u verbazen dat er over de hele wereld heel veel liefhebbers zijn die uh, zonder meer miljoenen over hebben voor vliegtuigen. En zelfs als het in een achtertuin wordt neergezet, in een, wel met een dakje boven het hoofd... zijn er mensen die daar graag mee bezig zijn. Vrijwilligers en de directeur die hebben het steeds over het sprankje hoop. Is dat terecht? Ja, dat is, dat is terecht. Ik, ik het ben... is voorlopig de laatste dag vandaag. Het is voorlopig de laatste dag. En ik heb echt wel een, een, een stukje vertrouwen dat er nog mensen zullen zijn in Nederland... of misschien wel buiten Nederland die zeggen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 De laatste dag dus van het luchtvaartmuseum Aviodroom. Droom. Veel ophef is er over een toegangshek op een landgoed in de, de gemeente Zandvoort. Hek zou te veel lijken op dat van voormalig concentratiekamp Boegenwald. Harold Goranson van de gemeente nu in de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er nou allemaal aan de hand? Um, er is um, enige tijd geleden, begin eigenlijk deze maand, is er een uh, Jop Smeets van bureau Job is uh, bij uh, Matthijs van Nieuwkerk, in de uitzending geweest van De Wereld Draait Door. En daar heeft hij een beeldnis vertoond van een, een kunstwerk. Een hekwerk wat, waarbij uh, bij heel veel mensen... de associatie met boekgewald werd opgeroepen. Ja, dat leek er toch ook behoorlijk wat op? Dat leek er ook behoorlijk wat op, dat klopt. Dat ja. ben ik helemaal met me eens. En wordt dat hek ook gebouwd nu op dat, uh, op dat landgoed? Nee, dat wordt niet gebouwd. Wij hebben in uh, juni 2010, dus dat is juni vorig jaar geweest hebben wij een bouwaanvraag ontvangen van de heer Bakker, de eigenaar van het landgoed? Uh, waarbij hij een vergunning heeft aangevraagd voor het uh, bouwen van het plaats van een kunstwerk uh, bij Landgoed Bedsveld. En dat is niet conform uh, de, de, de beeldenis die vertoond is op tv. Wat, hoe ziet het er wel uit? Um, als je het feitelijk gaat bekijken, is het, uh, zijn het wel zeg maar, de, de, de schoorstenen, als je het zo zou willen uitdrukken. Waarbij er zeg maar een blok die uh, de beide torens uh, met elkaar verbindt. Met daartussen een hekwerk van uh, gevlochten uh, ja, staal zou je bijna kunnen zeggen. En de zegt... is in brons uitgevoerd. Ja, men zegt prikkeldraad. Nee, het is geen prikkeldraad, want uh, daar hebben we expliciet naar gekeken. We zijn ook vanmiddag bij meneer Bakker uh, geweest. En we hebben hem uh, eigenlijk heel sec de vraag voorgelegd. Gaat u bouwen hetgeen op uh, tv is vertoond? En daar is zijn antwoord heel nadrukkelijk op geweest. Nee, dat ga ik niet bouwen. Ja, en hoe zit het met die uh, Latijnse spreuk van uh, Ieder het zijn... of wel uit het Duits, Jedem das seinen? Ja, seine". ja dat, uh, het, is, het idee is gewekt dat er een, een bel komt te hangen binnen het kunstwerk... met die tekst erop nou ja, waarbij iedereen weet dat daar een relatie bestaat met Boegemans. We hebben dat nadrukkelijk aan hem gevraagd... en die bel met die tekst die komt er niet. Die komt er allemaal niet. Het Sidi nee. vraagt ondertussen wel om de bouw stil te leggen. Gaat u met het Sidi nog praten... Om het allemaal uit te leggen? Ja, we hebben vanmiddag hebben wij um, als eerste met meneer Bakker gesproken, de eigenaar van het landgoed en de Opdrachtgever voor het Kunstwerk. Vervolgens hebben wij met een aantal bewoners sir, gesproken, uh, die ook natuurlijk verontrust waren door de, alle berichten. Aansluitend hebben wij met, met pers gesproken en vooraf nog um, staan wij iedereen te woord, maar nemen wij in zoverre nog geen actie dat wij iets gaan uh, verbieden of een baan Nee, maar ik vroeg of u met het CD ook uh, ging praten. Maar eigenlijk is het antwoord een soort van kapja. Wij hebben, nog niet, wij hebben geen contact gehad met het CIDI nee. hierover. Dat nog niet, maar u gaat het ook nee. niet uit de weg, dat snap ik wel. Zo nee, ik. we gaan het absoluut niet uit de weg. En nee. het CD is uh, van harte uitgenodigd om te komen praten hierover. oké okay. Bouw wordt niet stilgelegd, maar het lijkt er ook niet op. Dat is de kern van uw betoog. Mevrouw dat Cora's is de kern van het betoog. Precies, ik dank u wel. Geen Wethouder van de gemeente Zandvoort. Nog heel even. En dan kunnen André Kuipers en zijn collega's naar binnen in het ISS. Mark Hamer is in het vluchtleidingcentrum bij, uh, bij Moskou. Wat gebeurt er trouwens nu op dit moment, Mark? Nou, men is nog steeds in afwachting. Ik kijk weer op het scherm en ik zie dat het ISS momenteel boven Australië is. Ja, en dan uh, duurt het niet al te lang meer. En dan, dan kan de communicatie worden opgezet. En kunnen we ons klaarmaken voor inderdaad het binnen, binnen zweven van André Kuipers in het ISS. Ja, het is vandaag een feestelijke dag voor Nederland ook. Uh, met name omdat Kuipers gedokt is en straks dus echt aan boord gaat daar. Maar het is niet alleen maar feestelijk vandaag. Nee, want een Soyuz-raket is uh, verongelukt uh, van, vanmiddag. Uh, een Soyuz-raket, een onbemande uh, raket was dit weliswaar. Uh, zou een communicatiesatelliet uh, de, de lucht inbrengen en de ruimte inzetten. Maar het ging na zeven minuten mis. En dat is de zoveelste te, uh, ja, uh, misser eigenlijk van de Russische ruimtevaart. Ik kan me herinneren in ieder geval dat in augustus uh, was er ook een probleem. Toen werd het hele uh, project eigenlijk uh, opgeschort. Ook uh, dat van André Kuipers... Zijn vlucht is eigenlijk een, uh, bijna een maand vertraagd. Het moet wel zeggen, het is wel een ietsje andere raket. Ja, die Russen die zijn al uh, vanaf 1967 met die Soyuz-raket bezig. Dit, waar die ongeluk is, is eigenlijk een, een type waar men uh, uh, allemaal verbeteringen heeft aangebracht. Maar ja, het is nu in ieder geval, wat ik al weet, de tweede keer: dat hij uh, dat na zeven minuten uh, uitviel, en dat de, derde, de zogenaamde derde trap het niet meer werkte. Dus ja, het is wel een beetje ja, een dubbel gevoel hier in ieder geval in het uh, Mission Control hier uh, bij Moskou. Een feestelijke dag met toch wel een zwart randje. Straks om ongeveer zeven uur, dan uh, zweeft Kuipers uh, met zijn collega's het ruimtestation in. Kunt u live meemaken hier op Radio 1. En tot die tijd wordt de tijd gevuld. Dat klinkt heel hè? joost, om tijd te vullen. <laughs> zo bedoel nou ik ja, het niet hoor. Het is ook waar. Ja, Fijn dat je er weer bent. Je was een aantal vrijdagen ja. afwezig. Ja, maar uh, zo dadelijk met de stelling. Waar ga je het over hebben? Nou, wij praten over kerst, uh, Bert. En ik wil je eigenlijk meteen vragen, heb jij zin in de kerst? Ik heb er ongelofelijke zin in. En waarom? Uh, ik vind het gewoon lekker. De, komt, de hele familie komt weer uh, bij elkaar. We gaan uh, lekker eten. Ik ga me uitsloven. En het heeft een, ja, ik weet niet, zo'n zo lekker gevoel in de buik. Nou, nee, Ik kan het niet anders met je eens zijn. Veel mensen worden ongelukkig hè, van kerst. 30% is blij als het weer voorbij is. Bleek vorig jaar uit onderzoek. En ik zelf heb hetzelfde, heb hetzelfde als jij. Ik, ik voel me heerlijk bij de kerst. Ik, ik vind het een fijne tijd. Gezelligheid, oliebollen. En ik, ik verbaas me over mensen die, die, die, het, die het helemaal niet zien zitten. Ik wil dus ook mensen hun mening horen. Hoe zit je erin met kerst? Heb je er zin in? Zijn het feestdagen of zijn het uh, dramadagen voor je? Ik ga praten met onder andere geluksprofessor Ruud Veenhoven. Wat is geluk en hoe creëer je het eigenlijk met kerst? En ook natuurlijk Emil Ratel. Band komt even langs, om te kijken wat we met de pessimisten kunnen doen. Word je gelukkig van kerst? Ik wel. 0800 1121 is het nummer om te bellen. Van kerst word je gelukkig. Herstek Eerdmans gebruiken als je mee wilt doen. We zijn er met Avondspits, zometeen, direct na het internationaal. Dus even na half zeven. Tot zo. Wilt u een inspirerende kijk op het komende beleggingsjaar? Kom naar het beleggers evenement Robeco's 60 minuten.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 In de publieke en semi-publieke sector verdienden vorig jaar bijna 2200 mensen... meer dan de en de norm van 193.000 euro. 51 van hen werkten bij overheidsorganisaties zoals het Rijk, gemeenten en waterschappen. Blijkt dat het overzicht dat minister Spies van Middellandse Zaken... aan de Tweede Kamer heeft gestuurd van topinkomens die met belastinggeld worden betaald. De functionarissen die boven de norm zaten verdienden gemiddeld ruim 234.000 euro. Veel van de mensen met topinkomens zijn medisch specialisten.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 We krijgen de komende uren te maken met een regenstoring die vanaf de Britse eilanden in onze richting trekt. En dat gaat gepaard met een draaiing van de wind. Komt nu nog uit zuidwestelijke richting, maar het draait langzamerhand uit noordwestelijke richting. En gaat daarbij flink in kracht toenemen. Stormachtig, een zee, mogelijk ook even storm. Met daarbij ook zware windstoten. En ook landinwaarts kunt u zware windstoten verwachten. En daar staat dan een windkracht 6. Verder koelt het vannacht af naar een graad of 5. En het gaat dus regenen, maar die regen dat houdt op een gegeven moment op... want dan is dat zo ver naar het oosten weggetrokken... dat het alleen nog maar in Duitsland valt en niet meer in Nederland. En dan is het zaterdag. En zaterdag kunt u in de ochtend nog een aantal buitjes verwachten. Maar in de middag wordt het droog en dan komt de zon er flink bij. Wordt het eigenlijk een hele mooie dag met een graad of acht. En zondag, eerste kerstdag en ook maandag trouwens... worden twee bewolkte dagen. Wel zacht voor de tijd van het jaar met een graad of tien. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eertmans. Van de Kerst word ik gelukkig. Goedenavond. Het is vrijdag 23 december. Geen Avondspits op de weg, wel op je radio. Tot 7 uur kunt u meepraten over de feestdag. Bel WNL 0800 1121. Want het is de laatste avondspits voor kerst. Goedenavond, welkom bij Avondspits. Ik wil u graag vertellen hoe ik me op dit moment voel. Ik kwam vanochtend om 6 uur thuis na een dj optreden op het slotfeest van de Tweede Kamer. Dus ik ben een beetje brak, maar wel tevreden. En nu staat het volgende kerstfeestje voor de deur... Gezelligheid, familie, lekker eten, even rust. Vooral rust. Even geen e-mail, even geen getwitter, even geen gedoe. De crisis laat ik ook even aan mijn leven voorbij gaan. De groeten. Ik spreek de crisis wel weer in januari. Ik vind eind december sowieso een van de prettigste periodes in het jaar. Oer-Hollands en oergezellig. Maar hoe voelt u zich? Blij met de kerstdagen of diep ongelukkig? Wordt u er vrolijk of pessimistisch van? U kunt reageren. Van kerst word ik gelukkig. Bel WNL. 0800 1121. Dat is hem, ja, ik had Elvis wat langer willen horen ook. Maar 0800 1121, 75% van de mensen in Nederland kijkt uit naar kerst. 30% is blij als het weer voorbij is en 7% van de 55-plussers... Wordt gelukkiger van kerst. Zo eventjes wat cijfers van vorig jaar uh, die on onderzocht zijn. Uh, wat vindt u? Bent u gelukkig met kerst? Uh, ben je misschien single, alleen, eenzaam? Uh, bel eens even op hoe je, uh, hoe je erin zit en uh, waar je, waar je, waarom je je verdrietig bent of voelt... Of haat je je familie? Je schoonfamilie wellicht. Kortom zijn de feestdagen absoluut geen feestdagen voor u. 0811 21 om in te bellen uh, naar uh, avondspits van WNL. We gaan zo praten met uh, Ruud Veenhoven. Hij is geluksprofessor om te kijken wat moet je doen... om niet ongelukkig te zijn met de kerst. En ook gaan we bellen met, uh, met Emil Ratenband en Nout van Roy. Hij is directeur van de vereniging De Zonnebloem. 0811 21 er is een storing, begrijp ik, in Hilversum, waardoor de bellers op dit moment niet door kunnen komen. Dus uh, ik zeg het nummer wel, maar u kunt bellen alleen. Er komt uh, waarschijnlijk niet een uh, directe verbinding met, met onze studio vanwege een storing in Hilversum. Nou, dan praat ik allereerst met Ruud Veenhoven. Um, goedenavond, meneer Veenhoven. Meneer Veenhoven, bent u daar? Ik hoor u uh, niet of hoort u mij. Meneer Veenhoven, goedenavond. Ik hoor geen, uh, geen antwoord, dus u bent aan de lijn, maar u hoort mij niet. Hoor, we gaan in ieder geval kijken naar tweets die binnenkomen. Gijken zegt, ik ben eens, uh, eens met je, zin in lekker eten en veel plezier met familie. Ik ben gelukkig, hartstikke goed. En uh, Mia Sliwinski is het er niet mee eens. Die zegt, tijdens de kerst waardeer je elkaar misschien wat meer... waardoor je beseft dat je eigenlijk al heel gelukkig bent. Dat is ook mooi om te zeggen. nog een keer probeer ik contact te krijgen met Ruud Veenhoven. Ja, hier is hij. Daar, dat is goed om te horen. meneer Veenhoven. Welkom bij Avondspits. We konden net geen contact met u krijgen, maar nu wel. Uh, u, u wordt gezien als de geluksprofessor uh, van Nederland. Uh, u, uh, u zit in, uh, in, op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uh, worden mensen nou gelukkiger van kerst of juist minder gelukkig, zegt u? Nou, dat weten we alleen van vorig jaar. Uh, ik heb net even de gegevens nagekeken van de gelukswijzer... Dat is een uh, internetsite waarop je je geluk kunt bijhouden. En daar zag ik eigenlijk in de maand december uh, niet dat mensen gelukkiger waren. En ook in de week voor ker rond kerst uh, zag ik geen duidelijk groter geluk. Geen duidelijk groter geluk. Dus, maar waar is het van afhankelijk? Is dat bepalend hoe je of je single bent of familie wel of niet aansluitingen heeft uh, met jou? Met jou? Is, dat, is dat een reden of zegt u van het, het is eigenlijk meer dan gemiddeld of mensen zich wel of niet gelukkig voelen tijdens die dagen. Of hangt het misschien van de tijd van het jaar af, donkere dagen, hè, voor kerst? Ja, nou dat zie ik eigenlijk ook niet. Um, in, 19... ja, in vorig jaar was het ietsje minder in, uh, vanaf de herfst. Maar kijk ik dit jaar, en dan kunnen we dus kijken tot november... Uh, dan blijft het eigenlijk uh, gewoon gelijk. Ja. Um, ja, ja. En het is natuurlijk zo dat uh, kerstmis dat heeft uh, leuke en minder leuke kanten, voor de een zal het leuker zijn voor de andere, um, zo te zien maakt dat in ieder geval voor de stemming van het moment niet zo gek veel uit, Oké. Okay. maar het is natuurlijk uh, wel zo dat het feit dat we kerstmis hebben en dat we ook Sinterklaas hebben en dat we ook nog een nieuwjaarsfeest hebben, dat maakt het leven als geheel natuurlijk wel aantrekkelijker. Want uh, ja, tijdens die kerstdagen, ook al als vind je de kerstdagen op zichzelf niet zo leuk. Uh, ja, je legt toch meer contact met de familie, ja. waar je ook de rest van het jaar plezier van hebt. Dus het zou wel kunnen zijn dat uh, de, kerst, uh, de kerstdagen er niet echt uitspringen, maar dat ze wel het gemiddelde in Nederland omhoog trekken. Dat zou, dat zou je wel kunnen zeggen, inmiddels. Is dat in andere landen eigenlijk anders? In Amerika, waar kerstmis natuurlijk op een heel hoog voetstuk uh, staat, ziet u dat of is dat niet, niet aantoonbaar? Uh, nou, ik heb de Amerikaanse data niet gezien. Uh, in Amerika wordt inmiddels ook... Uh, um, iedere dag uh, wordt uh, aan duizend Amerikanen gevraagd... hoe gelukkig ze zich voelen. Um, dus dat, die gegevens moeten er ook zijn. Ja. Uh, maar die, die uh, heb ik alleen niet bij de hand. Nee. Uh, maar wat ik dus wel heb is van ongeveer 3000 uh, uh, uh, Nederlanders... in de maand december vorig jaar... Uh, die allemaal op de gelukswijze hebben ingevuld... hoe gelukkig ze zich die dag voelden... En hoe gelukkig ze zich afgelopen maand gevoeld hebben. En uh, ja, dat is uh, heel keurig hoor. Dat is een uh, een, een, een dikke zes. Ja. Um, en die wijkt niet af van uh, andere maanden in het jaar. Maar en wat zegt u nou als de factor die bepalend is tijdens kerst... waardoor mensen zegt ik voel me niet gelukkig, ik voel me down? Ja, er is niet één factor natuurlijk. Dus, nee. ja, de een is alleen en de ander heeft hoofdpijn omdat hij te veel getronken heeft. Ja. Ja, dat zijn hele verschillende, verschillende... Goed, we, we, de bellers kunnen, kunnen gaan bellen... maar de verbinding is er nog niet, dacht ik, met Hilversum. Dus 0811 21, als u, als u in ieder geval wil voorsorteren... om in avondspits mee te praten. Ik zeg, van kerst word je gelukkig. Uh, Twitter komt zeker goed binnen, dat moet u vooral gaan doen... want dan kunnen we uw berichten en meningen voordragen. Dat kan via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Zoals Draak Mucht die zegt, gelukkig is wat overdreven. Tevreden ben ik wel met kerst. Lekker eten met een leuke familie, altijd goed. Uh, meneer Veenhoven. Wat is uw advies uh, om het geluk te vergroten tijdens kerst? Nee, daar heb ik eigenlijk niet zo'n advies over. <laughs> uh, uh, ik hou me meer bezig met het, het uh, uh, uh, leven in het algemeen... en uh, uh, niet met hoe je speciale momenten leuker kunt maken. Ik zou zeggen, uh, sla de libellen op na. Daar staan allerlei leuke Kerstadviezen in. Leuke kersttips. Wat, wat, gaat u, wat gaat u zelf met kerst doen? Ik ga gewoon lekker eten uh, met de familie en uh, een beetje relaxen. Ja, en u bent ook, u kunt zeggen, u bent een gelukkig man uh, deze kerst. Uh, waarschijnlijk wel. Uh, ja, dat, dat zien we pas na afloop van ja, kerst, dat, hè? dat zeggen wetenschappers altijd. Dat moeten we eerst uh, natuurlijk zien. Zeer bedankt Ruud Veenhoven. Uh, geluksprofessor in Rotterdam. Die, uh, die niet direct de tip heeft. Maar gewoon zegt. Kijk, uh, kijk ook in de libellen. Kijk naar leuke dingen die, die je kan doen met kerst. En dan sla je er zelf doorheen. Het is jammer dat we inderdaad de bellers uh, nu niet kunnen, kunnen aannemen. Want er is een storing zoals ik zeg. Maar we praten wel door. Over de stelling van kerst word ik gelukkig. En dat doen we nu meteen met Nouten van Roy. Hij is directeur van National. Vereniging De Zonnebloem. Goedenavond uh, meneer Van Roy. Goedenavond meneer Hermans. Nou welkom, uh, zeer, uh, zeer fijn dat we u kunnen spreken, want nou legt u even nog uit voor de mensen die het niet zouden weten, wat doet De Zonnebloem? Ook alweer? Ja, De Zonnebloem doet natuurlijk heel veel, maar een van onze belangrijkste activiteiten is natuurlijk toch dat we zo'n uh, 1,3 miljoen huisbezoeken per jaar doen en daarvan en ja, dan natuurlijk rond de feestdagen eh, vaak ook extra veel. Want er is best veel eenzaamheid onder mensen met een fysieke beperking. En dat is met name de groep waar wij ons heel erg op richten. Ja, dat, dat is leuke dingen doen met de, mensen met een fysieke beperking. Hè. Dat is waar, waar de zonnebloem Precies. zich op beeld. U doet voor tienduizenden in Nederland uh, hele leuke dingen. Uh, noem, noemt u dus een paar dingen die, die nou met de kerst uh, dan met name uh, naar voren komen? Nou ja, u, u zult niet willen weten hoeveel kerstactiviteiten er zijn, kerstdiners, kerstbijeenkomsten, uh, kerstlunches, uh, natuurlijk ook zangavonden. Uh, onze, onze tot in de Haarvaten in Nederland hebben wij afdelingen die uh, met hun gasten uh, nou, een, een leuke kerstbijeenkomst uh, organiseren. En uh, we hebben zelfs met ons grote schip, ons, uh, ons Rijncruiseschip, wat inmiddels uh, vorige week zijn laatste week gehad heeft, hebben we zelfs een aantal kerstvaarten gemaakt langs de kerstmarkten in Duitsland en in Nederland. Dus kerst is voor ons ook wel een tijd waarin we veel aandacht besteden aan, aan, aan de mensen die, ja, die op ons rekenen. Ja, nee, dat is, dat is fantastisch. En dan dat zie je dan het geluk stijgen, neem ik aan, voor die mensen. Want die hebben natuurlijk een rotheid in feite tijdens kerst. Ja, als je een fysieke beperking hebt, dat, dat is niet iets om, om daar meteen heel gelukkig van te worden als je, dan, als je in kerstsfeer bent. Maar door uw activiteit zie je dat geluk dus stijgen. Ja, en weet u, dat is nog niet het enige. We zien dat geluk stijgen en onze gasten vinden het fantastisch. Maar weet u, onze vrijwilligers ook. Want, want het is ja. natuurlijk toch wederkerig. Ook onze vrijwilligers halen iets uit dat werk wat ze doen. En, en, en, en afgelopen week hebben we natuurlijk nog een prachtig kerstconcert gehad... in Naarden, wat, wat georganiseerd was speciaal voor de vrijwilligers. En daar zie je ook die wederkerigheid... Uh, als onze gasten het naar hun zin hebben en als onze gasten het plezier hebben, dan hebben onze vrijwilligers het uiteindelijk ook. Geweldig is dat. Ja, ik vind het een geweldig... Nee, we hebben speciaal ook wilde met u bellen omdat het juist voor de, de groepen van de mensen zijn die, die het al lastig hebben, die u dus extra tacteert. Ja. Ja. En wat vindt u zelf nou de leukste activiteit tijdens kerst voor uw, uh, voor uw vrijwilligers en, de, en zeg maar de, de mensen met een fysieke beperking? ja, ik ben natuurlijk niet op al die plekken in het land waar wat af, waar zich wat afspeelt, maar ik denk als ik zou moeten, zou moeten gissen dat dat toch het kerstdiner in welke vorm dan ook of een kerst, een kerstmaaltijd, uh, laat ik het maar zo zeggen. Ja, dat, dat, toch, uh, dat iedereen daar heel erg naar uitkijkt en, en, en realiseert u zich... die mensen moeten ook allemaal daar naartoe. En die moeten gehaald worden, die moeten gebracht worden. Er is vaak speciaal vervoer voor nodig. Ja. Maar dan is het natuurlijk ook een fantastisch feest als dat, als dat lukt. Prachtig. Ja, het kost wel veel organisatie uh, daarbij... maar u doet het met alleen maar vrijwilligers. Dat ja. vind ik ook zeer te prijzen. Dus daar word ik dan weer gelukkig van, moet ik u zeggen, dat dat <lacht> gebeurt. Fantastisch werk, uh, Noud van Roy. Uh, leuke dingen dus doen tijdens kerst. Uh, u zegt, daar uh, daar worden de mensen die ik bediende. mensen met een fysieke beperking erg gelukkig van. Ikzelf zeg ook... Ik word erg gelukkig van kerst. Waar ik minder gelukkig van word is, is heel veel op dit moment. Want de verbinding lukt niet om, uh, om het uh, voor elkaar te krijgen dat u, u uw mening kan laten horen. Da, daar zit een fout in. Dat moeten we dus even afwachten. Ik zeg het nummer nog een keer 081121. Bewaart u het, schrijft u het op voor straks. Want er kan op dit moment dus even geen verbinding worden gelegd. Uh, wie, wie zegt dit? Wordt niet ongelukkig van kerst. Verwonnen maar louter dat men zich vastklampt aan een sprookje. Voor geluk om dat niet in zichzelf te vinden. Zegt een anonieme twitteraar. Dat kunt u nog steeds doen. Twitter is hashtag. WNL gebruiken, hashtag Eertmans van Kerst. Ja, daar word ik gelukkig van. Dat kunt u zeker even laten weten. We gaan zo praten met Emil Rateman, Maar in de tussentijd, voor deze keer, even een kleine muziek aansporing. Just the same Korea, met Driving Home for Christmas. Prachtig, dat brengt ons wel in de sfeer, sfeer van avondspits... waar we praten over die kerstdagen, donkere kerstdagen. Wordt u er gelukkig van? En we hebben weer verbinding met Hilversum. Dat is heel fijn en daarom kan ik de, beller aan het, de bellers aan het woord laten. Meneer Meijer uit Putten, goedenavond. Ja, en goedenavond. Ja. Ik ben het eens met de stelling. Kijk aan. Waar ik word gelukkig van kerst. Ja, waarom? Nou, de inhoud van kerst, daar word ik erg gelukkig van. Ja. Dat is vaak wat we vergeten, de geboorte van Christus. Ja. He, de werkelijke inhoud. Dat is belangrijk voor u als gelovige, dat u zegt dat dat, dat, is, dat is de basis. En daar, zonder nou, dat, dat kun is, je... Precies. Dat is de basis, dat is de oorsprong van kerst. Nou, helemaal waar. Toch? Ja, dat ben ik zeer met eens en dat, dat, dat geeft u een gevoel van geluk, begrijp ik. Ja, ja dat Christus uh, naar deze wereld is gekomen. Dat, dat hij uh, er voor ons is geweest. Nou, fijn. Goed, goed om te horen. Dank u zeer. U kunt dus bellen nu 0800 1121 van Kerst. Word ik gelukkig? Dat is, uh, dat is mijn mening nu. En ik weet dat er veel mensen 30% ongelukkig worden van Kerst. De vraag is natuurlijk hoe we dat kunnen verbeteren. Nou, wie, wie anders dan uh, Emiel Raterband kan ons helpen en door de donkere kerstdagen slepen? Emiel Raterband, goedenavond. Ja, goedenavond. Dag. Ik vind het wel mooi wat die meneer Meijer zegt. Ja. Want, want eigenlijk is dat zo zo wat hij zegt uh, en heel veel mensen zijn het eigenlijk vergeten wat de betekenis van kerstmis is. Dat is eigenlijk, ik sta er eigenlijk ook in, ik heb wist dus heel dat veel... klopt, dat heb je helemaal, ja. Jij ja, hebt helemaal gelijk in, eh, mooi eigenlijk dat dat zo even op een hele een normale manier gezegd wordt. Ja, ja ik... dus van kerstmis worden mensen die werkelijk ergens in geloven dat het een nut heeft, die worden daar dan ook gelukkig van. Ja, vind je, jij zelf gelooft, gelooft er niet in? Of? Ja, ik geloof natuurlijk in, in God. Ik, ik heb uh, een ander beeld van, van Maria en Jezus en dergelijke. Maar uh, kijk, het meest erge wat mij is overkomen op kerstmis... is dat mijn vader is overleden als jongetje van twaalf jaar. Oei. En uh, dus die, die dag komt altijd terug. Het komt al, een dag komt altijd terug als een geliefde je ontvallen is. En maar vooral op kerstmis is er altijd een dag dat je eraan terug moet denken. Ja. Alleen, uh, ja, je hebt net ook gezegd van... nou, we zullen de bellen, want 30% van de mensen wordt ongelukkig van kerstmis. Ja. Nou, dus ik heb ook allerlei redenen om ongelukkig te zijn met kerstmis. Maar ik heb toch een keer uh, besloten, en dat, dat was eigenlijk al uh, meteen met kerstmis... toen het over, ook gebeurde met mijn vader, dat ik dacht bij mezelf... ja, dat gebeurt natuurlijk elk kind, dat zijn vader... Ontvalt, ontvalt of zijn moeder. Ja, de... dus, uh, de, dus eigenlijk... Is maar ben je er dat... ongelukkig van geworden, Emil, of niet? De, de, de, de, is dat bij kerst een terugkerend... Uh... Uh, nou, het was natuurlijk heel vreemd. Ja, nou, het komt natuurlijk altijd terug. Je staat altijd bestil. stil. Het is altijd dat ik zeg, ik ga even naar de begraafplaats toe, even ja. naar mijn vader toe. Hè? Dus, dus stil bestaan. En, en dat is kerstmis eigenlijk. Ook dus, weer mooi. Kerstmis. Ja. Dat je, dat, ja, dus dat je mooi, dat je even stilstaat. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat je stilstaat over van datgene wat ons allemaal is overkomen het ja. afgelopen jaar. Dat je even het weer goed maakt met mensen waar je ruzie mee hebt. Dat je denkt bij jezelf, ja het kinderke Jezus is geboren. Maar waarvoor? Hij is op deze wereld gekomen om ja, voor onze zonde te sterven. Nou als je dat kunt geloven, dan kun je je overgeven. Ja. En, en dat is dus heel mooi. En, en dat zijn en de, de tips ook die, die je dat wil, wil meegeven aan mensen die, die zich ja, niet gelukkig nou, voelen. Ik zou willen vragen van, tegen mensen, van, als je je nou niet gelukkig voelt op kerstmis, denk dan eens aan het mooie van kerstmis, dat je tijd voor elkaar hebt, dat er mensen zijn die lekker gaan eten, mensen zijn die, die vinden, hebben behoefte aan om bij elkaar te gaan kruipen, bij elkaar te kruipen. Kijk nou, nou eens even naar de positieve dingen met kerstmis. Nou. Wat, wat zou jij nou leuk vinden aan kerstmis zelf? En in plaats van dan bedroefd te zijn of verdrietig te zijn, ga dan eens naar een kerk toe. Precies. Ga dan eens naar een mis toe. En, en geniet dan eens van de het sacrament of van het van de ritualen en dergelijke. Nou, en als je daar geen zin Emiel, hebt. Dan laat, dan bos laat, bos. Ja. Precies Bosman, bos, en laat eens kijken. Harry elkaar uit uh, of Harry uit elkaar Alkmaar denk ik. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent niet gelukkig hè met kerst? kerst. Mm, nou, nu niet. Nee, ik heb uh, mijn kat uh, moeten inslapen. Van de Wijk, uh, vorige week in. Uh, ja, uh, vorig jaar mijn moeder. Drie dagen voor de kerst. Dus ik had uh, wel het idee dat ik dit, een dit jaar een beetje een leukere kist zou hebben. Nou. Maar uh, ja, dat. Uh, <laughs> nee, ik ben, op dit moment uh, zit ik echt in een rouwproces een beetje. Ja, in ja, de put. put. Ja. Emiel? Dat, uh, maar Harry, als ik, Mag ik Harry zeggen, Harry? Ja. Ja, ja, kijk, dat begrijp ik natuurlijk. Maar dat is natuurlijk een toeval dat vorig jaar natuurlijk vreselijk... dat je moeders ontvallen drie dagen voor kerstmis. En het is natuurlijk vreselijk dat je kat in, in hebt moeten laten slapen... een paar dagen voor kerstmis. Dat, waarvan je denkt van nou, kerstmis brengt alleen maar pech. Maar, maar denk nou eens gewoon aan, zeg, aan al de kerstdagen vijf jaar geleden, tien jaar geleden. En, en vandaag over twee jaar. Misschien krijg je een nieuwe relatie. Of misschien zeggen de kindjes vandaag over volgend jaar. We willen graag bij je komen. Misschien krijg je volgend jaar met kerstmis wel een nieuwe baan. Of krijg je een gelegenheid om voor jezelf te beginnen. Ja, Harry? Is... Ik hoef geen nieuwe baan meer, want daar ben ik te oud voor. Oké, okay, dan is dat een keer dat afstrepen. Maar je hebt er wat, heb je er wat aan aan het advies van Emil? Ja, kijk, ik snap dat wel. Ik bedoel, natuurlijk, het leven gaat gewoon door. Je moet de boel weer oppakken, maar ja, op dit moment. Uh, Zij dat... gewoon voor die momenten. Ja, maar mag ik maar wacht nog even één ding tegen ja? Harry zeggen? Ja. Ja. Emiel? Uh, ik heb even, ik zat even in de uitzending te luisteren naar die meneer met die uh, gehandicapten... die er met kerstmis ja. uh, allerlei uh, dingen gaan doen die uitkijken naar de maaltijd. En tegelijkertijd maakte jij die hele interessante opmerking. van ja, maar er zijn ook allerlei mensen die ze naartoe moeten brengen. Dus ik zou aan Harry willen vragen: uh, ga daar nou eens naartoe. En dat bied je nou eens aan als vrijwilliger? Mijn mooiste kerst is geweest. Uh, tien jaar geleden, dat ik bij het COA heb ik 60 uh, mensen opgehaald die gevlucht waren. En die mensen die heb ik meegenomen naar een kippenrestaurant. En die mensen die hebben, er waren die kinderen, die hadden nooit een ballenbak gezien. Die kinderen hadden nooit een flippenkast gezien. Die mensen die, die waren gevlucht. Vanuit Afghanistan, en Irak en Iran en Tsjetsjenië en wat dan ook. En die mensen hebben een, een avond gehad van hun leven. Geweld. En ik was zo gelukkig. Ja, jezelf ik ook. Ja, maar gelukkig. dat is het mooiste te vaak. Iemand geluk geven, dan word je zelf ook gelukkig van. Nou, daar wil ik wel mee doen. Dank je Emiel, blijf maar even aan de lijn. Want we zijn, we zijn alweer aan het einde van deze uitzending. Het gaat snel als je muziek gaat draaien. Draakmug zegt: Kerst is van oorsprong het feest van het licht. Totdat de kerk het feest, net als andere feesten, inpikte. Uh, Erik de heer uit Nieuwe Erik aan IJssel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gelukkig met kerst. Ja, ik ben het volkomen eens met je stelling. Het is uh, echt uh, briljant gewoon. Ja, helemaal top. Helemaal top. top. Oké, okay, en wat vind je het mooiste? De, de liefde van de familie, die kan je gewoon niet missen. Leuk. Dank je Erik. De heer van Rest uit Helder. Ja meneer, meneer euh, <coughs> kerstmis zegt me helemaal niks. Nee. Want ik hou niet van opgefokte feesten, dat gelukkig moet zijn. Ik heb één remedie daarvoor. Ik ben iedere dag gelukkig, want ik ben in de tachtig. Als ik wakker word zie het licht, dan ben ik gelukkig dat ik leef. Mooi. Mooi, mooi. Gelukkig, gelukkig met de mensen om me heen. Perfect. Meneer Van Est, een fijne, fijne gezegende dagen voor u. Emil Ratenband, zelf ga je nog iets leuks doen, even kort voor... voor... Voor het luisteren, wat jij uh, zelf doet. Ja, nou, ik ga natuurlijk wat leuke dingen doen. De kindjes komen allemaal bij me. Ik heb zeven kindjes. Die komen allemaal gezellig kerst vieren. De eerste kerstdag. De tweede kerstdag gaat ik met de kleintjes. Ga ik naar de circus toe. Uh, maar het is natuurlijk net wat meneer zegt van 80 jaar. Hij is gelukkig elke dag. En zo hoort het natuurlijk ook te zijn. Ja. Je moet elke dag moet je denken aan de goede dingen die je hebt. En als je dan opstaat dan denk je zelf: ik ben weer gezond. En ik kan lopen. En ik heb mensen om me heen die van, die van mij houden. En waar ik van hou. En zo is het natuurlijk. En het is alleen een symbool dat je met kerstmis echt bewust daarbij stil gaat ja. staan. Want dat okay. is eigenlijk allemaal maar automatisch. Piloot geworden. Emiel, ja. Raatelband, zeer bedankt. Bekijk het van de positieve kant, dat zeg je en dat zeg je al een tijdje. Maar dit is voor de mensen met kerst ook van belang. Ga er gewoon gelukkig in en dan kom je er gelukkig uit. Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen. Wij zijn er weer vanaf dinsdagavond. Nu gaat u kijken naar op deze zender hoe André Kuipers, als het goed is, de ISS binnen gaat zweven. Op deze zender gaat straks band met boeken verder. En Emiel, of WNL, is er zondag weer met Eva Jinek op zondag. En deze week met onder andere Emiel Roemer. Kijken dus zondagochtend half tien. Wat mij betreft heel graag weer tot volgende week.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 Dit is Radio 1.